Flip hem nog een keer, wat doe je boxen weer de zee? Bladey bladey de de de sexy de de zee. Flip die sarum omhoog, shit is bang en shit is toch. Het valt niet je weer de toch. Zie me gaan, zie me rennen naar de top de top waar ik stop en het is de rap top En kijk niet zweef, wat ik kan nog steeds Alleen niet op straat, zie mij onstage Ik rap, present. nu live met band, vond jij dit dood? Het is 10% Ik verander van stil, was smaken, check ze van kleuren Zeg, wat zit je nou te kijken? Zeg, je check wat gebeurt? Het is afhooraan, die DJ, hits. Dat is die ze steek je vette shit Ze zijn gedreven als een en dan maken alleen maar hit. Je moet een spel volderen, nummer 10 op het veld Ik zal maar passen als die weer, zit je never verteld. vertelt De geld, dat is een bijzaak, zeg, maar ik moet verdienen Werk van 9 tot 10 en dat zijn de er